met het NOS-journaal. De Pakistanse mars tegen de cartoonwedstrijd wedstrijd van PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed tegengehouden. Duizenden aanhangers van de streng islamitische TLP waren onderweg naar Islamabad. Maar volgens de woordvoerder van de groep werden ze op zo'n 160 kilometer van de hoofdstad tot stoppen gedwongen. De woordvoerder zei verder dat de betogers niet zullen wijken en dat de politie ze zal moeten vermoorden om de mars tegen te houden. Deze week werd in Den Haag een mante aangehouden... die wegens de cartoonwedstrijd had gedreigd met een aanslag op Wilders. Het Japanse elektronica-concern Panasonic verhuist... zijn Europese hoofdkantoor van Londen naar Amsterdam. Volgens de Japanse nieuwssite is dat onder meer wegens de brexit. Om aantrekkelijk te blijven verlaagt Groot-Brittannië... mogelijk de belastingen voor bedrijven... en daarmee zou het land volgens de Japanse wet gezien kunnen worden... als een belastingparadijs. Japanse bedrijven moeten in eigen land extra belasting betalen als ze een vestiging hebben in een belastingparadijs. Het kabinet wil de verbruiksbelasting op suikervrije dranken en bronwater afschaffen. Hierdoor zouden bronwater en lightfrisdranken 9 cent per liter goedkoper worden. Volgens het AD staat de maatregel in een concept van het Nationaal Gezondheidsakkoord dat staatssecretaris Blokhuis in oktober wil presenteren. Negen militairen van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen... klagen drie ex-collega's aan wegens smaad. Dat zegt de advocaat van een aantal beschuldigde militairen in het AD. De negen werden vorig jaar beschuldigd van mishandeling, aanranding en bedreiging. Ze zeggen dat de verhalen zijn verzonnen. Het OM moet nog besluiten of de zaak voor de rechter komt. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen in het noorden enkele bui. Elders waarschijnlijk droog en maximaal 21 graden.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 De zin in? Haha, natuurlijk hebben we er zin in. Zo. <laughs> Tenminste, ik ga er vanuit dat er heel veel mensen luisteren vanmiddag. Is dat zo? Jazeker, ja. ja. Uh, hebben ze allemaal betaald of zo? Hebben ja. ze allemaal tientje gestuurd? Zo? Nou, bijna allemaal. Bijna nou, allemaal. Bijna allemaal. Nou, willen degenen die nog geen tientje hebben ontvangen zich even melden? <laughs> Komt u maar even langs in de studio. <laughs> nou, daar komen ze aan hoor. Ja, ja. Goedemiddag allemaal! Een tientje <laughs> van Dolly. Goed, maar dat maakt niet uit. Um, goedemiddag allemaal. We zijn weer los, zoals dat heet. En, ja, uh, ja, ja, ja. Uh, het is weer donderdag. En dat betekent dat we gewoon weer twee uurtjes lang gaan proberen om uw lunch, lunch een beetje op te leuken, met wat lekkere muziek ja, ja. en wat wetenswaardigheden zodat het broodje wat makkelijker wegkoudt. Zo is hè? dat. Ja. Er ja. zit een kopje soep erbij. Oh, heerlijk. Oh, dat dat oh heffe Dory. Waarom zeg je dat nou? Lekker, kopje oh, soep. Ik, ik heb ooit dus bij een uh, radiostation gewerkt. Nou, dat is altijd kuppensoep. Ja, maar dat is slecht hoor. Ja, dat is heel slecht. Wij, wij bier water, dat is veel gezonder voor ons. Oh. Ja. <laughs> wat gaan we allemaal doen vandaag, Ruud? Waar gaan we de mensen mee verrassen? Nou, we zullen we gewoon eens twee uur beschuiven schuiven dicht Ik ben alleen maar. Dicht. Ja, daar maak je vrienden mee. Ja, daar maak je vrienden mee. Nee. We gaan gewoon de gebruikelijke lekkere dingen doen. Hè. We hebben straks natuurlijk het regionieuws half één, half twee. We hebben een conferentie van een jarige. Ja. En uh, we hebben natuurlijk twee keer artiest in het licht. Ja. En dat zijn ook hele leuke. We hebben een drie in één. En uh, nou ja, voor de rest zien we wel wat erin. We hebben vijf minuten van de ja, natuurlijk, niet te vergeten. Ja, die vijf, vijf minuten ja, ik moet ook ja, die nog even het Ja, die doen het, hè. Ja, zo is het. Ja, dat moet nog even indalen, moet, is ja, dat moet nog even indalen. Ja, maar, ja, ja. Dat, hey, dat, en de dat... uh, drie in één Want daar gaan we mee starten, hè. Daar starten we mee. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, die vijf minuten van de sidekick, het is wat, hoor. Het is een, echt een, een, een leuke bevalling geworden. Ik vond het gisteren heel leuk, ook. Ja. Uh, dat was een leuk interview met Maria Eldering, ja. hè. Over het muziek maken op de Intense Fair. Ja. Dat dat uh, de patiënten zoveel goed doet. Ja, Leuk. Ja, mooi initiatief. Als, als je met Maria geen leuk interview kan maken, dan werkt het niet meer. Hoor, nee, want, dan uh, moet je stoppen met radio maken. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Mensen, dat kletst zo verschrikkelijk leuk. Dus, uh, ja, ze lieverd. Ach, dit is ja. een schatje. Ja, binnenkort weer uh, in de bias, hè? gaat ze ja. weer uh, spelen. Ja. Bach in de Na nou, De laatste keer wordt dat, geloof ik. hè? Ik weet het niet. Voorlopig, ja. ja. Maar in ieder geval... Um, ja. Dat was leuk. En ja, jouw zeker. vijf minuten zijn weer heel anders. En die Totaal, is ook wel. Totaal. Ja. ja, want we gaan, wat gaan we weer doen? We gaan weer terugkijken, toch? Ja, ja. Dan gaan we weer uh, naar de top 40 van 50 jaar geleden. Hoe was het ook uh, 1970. 1970? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, en ik heb weer drie leuke nummers klaarstaan. Ik heb nu niet uh, uit de top drie gekozen. Maar gewoon zo eventjes door de lijst heen. En dan uh, gaan we eens kijken wat er... Wat volgende week ben ik er natuurlijk niet. Dus nee. die week erop gaan we weer eens kijken... Wat er op dat moment dan in die uh, top 40 allemaal stond. Ja. ja. Even naar Memory Lane. In plaats ja, ja. van Penny Lane. Naar Penny Lane. Hoe ja. zoek jij dat uit eigenlijk? Via de Nederlandse top 40. Ah, Oké, okay, hartstikke ja. leuk. Dat was... Uh, um, ik, zag, ik kwam op dat idee omdat een van onze uh, bekendste discjockeys in uh, Zandvoort, Willem Mendel... Ja. Die, had, uh, die had zoiets op Facebook gezet. En toen dacht ik, oh, dat is toch zo leuk hè, om af ja. en toe weer eens die top 40 van toen te bekijken. Ja. Dat je denkt heel, van, oh ja... Ik heb ja. een heel dik boek thuis, heel ja. groot dik boek. Ja. Daar staan ze allemaal in. Echt? Ja, vanaf ah ja meiden. Maar ja, op, op internet is het ook allemaal ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik heb toen, dat ik bij het 192 Museum was... Uh, vorig jaar, uh, heb ik daar zo'n boek gekocht... met alle top 40's van 65 tot 74. Leuk, hoor. Ja, geweldig. Ja, echte Veronica-tijd. Ja. ja, leuk. En morgen is het alweer dus ook jee, morgen is, het al, morgen is het weer de dag. dat Veronica uit de lucht gehaald werd. Nou, oh, ja. Oh. En daar kunnen we er dus geen aandacht mee. aan besteden. Nee. want dan hebben we geen uitzending. Nee, jammer hè. Ja. Nee. ja. Pff, nou, misschien vandaag nog wel even. Ja, want. toch? Oké, okay, 3-1. Dat is al een idee van Veronica. Dus dat hebben we dan alvast. <laughs> oh, hij doet het gewoon niet. Oh jee. Was hij toch een dag eerder uit de lucht schijnbaar? Ja. GELACH <laughs> Ja, de 3 in 1, daar komt hij aan, denk ik. Ja, ja. heb eens. Hij is van David Bowie. <laughs> to the girl with the mousy hair. But her money is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spend two is the light on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk Broads. The Britannia is out of bounds To my mother my dog and clowns But the film is a sad thing more. Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again Take a look at some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go! It's a freakiest show. Take a look at some Oh man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know? Isn't the best. Drie in één in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 Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow. time jiving us that we were voodoo the kids were just crass he was the nest with god-given ass he took it all too far but boy could he play guitar Ja, dat was hem een weer eens een keer. Hè? Het is nog wel weer eens lekker om al die... verschillende kanten van de heer Bowie uh, te horen. Uh, zijn oorspronkelijke naam was David Jones. Of Davy Jones. En uh, die uh, naam Bowie die heeft hij uh, uh, aangenomen. Uh, omdat er natuurlijk al een Davy Jones in de muziek was. En dat is een zangetje van de, van de Monkeys. Ja, daar wil je natuurlijk niet mee verenigd worden. hè huh? wil je nog weten? En uh, achternaam Bowie... <laughs> De achternaam Bowie is geleend van James Bowie. Naar wie hij het, het Bowie-mes genoemd zou zijn. Nou ja, verder, hij is natuurlijk in 2016 uh, is hij overleden in New York. Hij werd geboren in Brixton. Dat is een wijk van uh, Londen. Zijn oorspronkelijke naam is David Robert Jones. En, uh, nou ja, zo net is de naam David Bowie. En dat geboren zijn: dat gebeurde. Uh, op 8 januari 1947. En hij overleed op 10 januari 2016 in New York. is misschien ook wel heel leuk om te weten. Jij, jij zegt zo hè, dat hij in Brixton geboren is, in eh, Londen. Ja. Maar is misschien wel aardig voor de mensen om te weten... dat het echt de armoedigste wijk van Londen is. Ja. Ja. Ja, dat, dat kan. En ja, nou, maar dat is hij... dan toch... dat zo'n ster daaruit voortgekomen is... dat vind ja. ik dan wel net toch even weer wat uh, ja. toevoegen, hè? Maar dat, dat geldt voor heel veel van die artiesten toch, hè? Ik bedoel, ja. als, je, als je kijkt waar bijvoorbeeld... Uh, wat voor wijken voor de Beatles vandaan kwamen of zo... dat was nog ook nog niet gekomen. Ja, zo dat waren echt ook die arbeiderswijken. Ja, ja. maar Brixton is echt armoe, armoe. Dat, omdat jij dat weet, ben je er ook geweest? Toch? Ik ben er verschillende keren geweest oh. in Brixton, ja. Oh, okay. ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, Bowie dus uh, vrees. Dat is heel leuk trouwens om te weten. En hij heeft zich aardig on, daaraan ontworsteld. Uh, maar dat hij uit zo'n wijk kwam, dat was hem ook noodlottig. Want hij kreeg op zijn vijftiende een keer een flinke klap voor zijn oog. Waardoor zijn uh, oog, ik dacht het rechter, uh, beschadigd werd. Waardoor hij met zijn rechteroog niet meer kon wat hij met zijn linker kon. En oh. uh, vandaar dat hij ook uh, uh, twee kleuren ogen had. En dat werd later zijn handelsmerk. Tje, -tj, tj, ja, toch wat hè? Ja, dat ja, is gewoon zo. Leuk om te weten. Ja. Als ja. je Wikipedia hebt, dan weet je alles. <laughs> dat moet je toch niet verraden? Je moet net doen alsof jij dat allemaal uit het blote hoofd weet. Ja, dat, ja dat, <laughs> nee, ik hou niet van de mensen voor de liegen. Je liegt toch niet? Hé, hey, artiest in het licht. Hé. Hey. Artiest in het licht. En dat is John Phillips van de mama's en de papa's. En ik heb twee prachtige liedjes van ze uitgekozen. Hier zijn ze. to do especially for me Heerlijke muziek van uh, dit groepje uit de Verenigde Staten uh, van Amerika. Dat eigenlijk helemaal niet zo lang bestaan heeft. Een paar jaar maar. Uh, maar het is natuurlijk toch wel frappant hoeveel gigantische hits... in die periode, die korte periode, uh, gehad hebben. Ik noem u maar eventjes California Dreaming. Ik noem u even natuurlijk de grootste Monday, Monday. Uh, Cheek Alley of Creek Alley, zo heet dat nummer. Verder natuurlijk de twee die u net hoorde. Namelijk uh, dit laatste, uh, 12.30. En uh, nou ben ik toch helemaal kwijt wat de eerste was. Nou, het ging in ieder geval om John Phillips... En uh, kijk nog wel even hoe die titel ook weer was. Ik ben helemaal kwijt. Ik zo maar, het schiet zomaar mijn hoofd uit. Het senioren momentje. Ja. ja, senioren ja, momentje. Ja, ja. Dat is het. Nog, nog even, maar, dan worden we ingelijfd bij de omroep Max. Ja. ja. Zo is dat. Nou, Dan passen we wel, vind ik. Ja, nou, tien, alleen boodschappen op spel wordt niks met ons. Tien stopt er toch mee op de radio. Dus dat oh, wij, is dat zo? Ja, ja die oh, gaat, gaat minder. gaat het dus dat is er een enorm gat in de markt. Ja, dus uh, misschien enorm. voor het bestuur van Zandvoort. Gewoon tegen Max zeggen we nou, doe Zandvoort maar dat is vervanging. Ja, dus is Prima het. programma. Ja, ja prima. Oké, okay, uh, wat wou ik nog dus zeggen? Ja, John Phillips. Daar ging het natuurlijk vooral mm -hmm. om. En John Phillips, dat was uh, de leider en de schrijver... van de meeste grote hits voor dit groepje. Um, en uh, hij had oorspronkelijk een ander beentje. Uh, maar toen uh, dat het niks werd, ging hij naar uh, New York. En daar ontmoette hij uh, Danny Doherty en mama Kes Elliot Die uh, daar al waren. Later kwam Michelle Phillips daarbij. En dat werd ook nog eens een keer zijn tweede vrouw. Nou, het is toch allemaal niet te geloven. En uh, John kwam meestal met een leuk melodielijntje. En uh, de, met een paar tekstregels. En Michelle, die maakte dat dan vaak, in ieder geval de tekst, die maakte dat af. En nou ja, zo zijn een aantal... Knijters van hits gewoon ontstaan van dit illustre gezelschapje. Um, Oké, okay. uh, ben jij klaar voor het nieuws? Altijd. Altijd? Altijd. Wat leuk, maar nou toch weer. <lacht> nou, daar komt hij dan. Het nieuws. Laat maar komen. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Hey, Hé, dat ben ik. Zal ik het allemaal vandaag aan doen? Die hebt me. Ja, oké. Okay. Nou, die komt Dolly die komt toch nooit op dagen, dus die hebt me. <laughs> ja, nou, ik neem ja. het wel over. Ja. Van nee, jij het me over. <laughs> ja. Nou, afgelopen maandag is een scooterrijder gewond geraakt... bij een aanrijding op de rotonde van Lennepweg-Lineusstraat. Rond half zes werd hij door een auto aangetikt... Door de broeders van de ambulance werd hij gestabiliseerd in een speciaal vacuummatras om mogelijk meer letsel te voorkomen. Het slachtoffer is voor verdere zorg naar het ziekenhuis gebracht en het overige verkeer onder ondervond lichte hinder. De pleziervaart mag vanaf vandaag met beleid weer door de grote sluis in Sparendam varen.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 En daarnaast wordt de pleziervaart op twee vaste tijdstippen in de ochtend en avond doorgelaten als er genoeg animo is. En dit wordt op deze manier geregeld om te voorkomen dat er versild water binnenkomt vanuit het Noordzeekanaal. De Kolksluis in Spaardam, leidse Vaart ten hoogte van Heemstede blijven wel afgesloten. Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kind niet te laten vaccineren... en dat blijkt uit cijfers van het RIVM... waarin de laatste jaren een toenemende daling duidelijk wordt. Maar hoe zit dat eigenlijk in onze provincie? Ja, ook in Hoord-Holland is een dalende lijn zichtbaar. Opvallend is dat in de grotere steden als Amsterdam, Haarlem, Alkmaar... minder dan 90% van de baby's wordt ingeënt. En ook in gemeentes met relatief veel hoogopgeleide mensen is dat aantal laag. Edam-Volendam is met 81,7% de hekkensluiter van de lijst. Het is niet helemaal duidelijk waar dat vandaan komt. En uit nadere analyse blijkt dat het probleem vooral in Volendam speelt. De kernen Edam en Zeevang halen wel het landelijke gemiddelde... al dus de GGD Zaanstreek-Waterland. Dan een laatste berichtje, want morgen is alweer de laatste Ibiza-markt van deze zomer. Um, ja, En deze markt is geïnspireerd op de hippie-markten van het eiland Ibiza. En door het organiseren van die Ibiza-markt op centrale plekken in Nederland... brengt Hip Happy Events het Ibiza-gevoel naar de locaties die tot op heden werden overgeslagen. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd is aan Ibiza-styling. Op vrijdag 31 augustus dus van 12 tot 6 uur op het Badhuisplein... de Ibiza-markt Hippie Style. Tot zover het regionale nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Vanavond en de komende nacht blijft het droog, maar het is wel over het algemeen bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of twaalf. Morgen starten we bewolkt met mogelijk een enkele bui... en in de middag blijft het droog en komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De temperatuur stijgt naar 19 graden, nou is het toch alweer een graad hoger gauw dan vandaag? En er waait niet meer dan een zwakke, veranderlijke wind. Tot zover even het weerbericht volgens Rico Schreuder. Weet je wat ik nou zo jammer vind van dit liedje? Nou? Dat die producer ervan gewoon die basknoppen te laten opendraaien. Want uh, het begint natuurlijk alleen met dat uh, gekke riedeltje. Dat ja, ja. het net lijkt alsof... En dan het draait, een ambatrice... hij draait hij halverwege de bas er eens een keer bij. Oh, okay. Die man die moet gewoon <laughs> een beetje beter opletten, vind ik. En nou draait hij te, te hoog weer te vroeg weg. Ja. Ik ja, ik misschien dat... is daar wel voor gekozen. Ik snap dat. Nee, snap je hem niet. Nee, draai ze gewoon altijd het Want dat is dan nou van nut. Door... Die niet. En dan blijft er uiteindelijk iets over alsof de muziek tien huizen verderop gespeeld wordt. Weet je? dan hou je alleen de bas over. <laughs> maar goed, wie was dit? Jack Jaw. Jack Jaw? Ja. Oh. En dat. Uh, dat uh, <laughs> um, uh, hoe heet die nou? Oh, dan ik zijn naam kwijt. Bobby, Bobby, nog wat, van de Eagles. Ja, ja. Ja, is dat. Oké. Okay. Ja. Oh, nou, is hij wel een heel andere kant op gegaan. Een hele andere kant. Ja, maar ik vind, het, ik vind het eerlijk gezegd. Uh, uh, uh, ja, misschien dat er links en rechts wat aan, aan mankeert. Maar ik vind het hele aangename muziek om naar te luisteren. Als je lekker met je administratie uh, bezig bent of oh ja. zo. Okay. Ja. Oh, ik dacht met een wijntje op de bank of zo. Nee, dan draai ik anderen. Dan draai ik anderen. Ja. Oh. Of ik kijk naar de slimste mens. Oh. Ja, ja daar word je slim van. <laughs> weet, jij hoe ze, weet je hoe ze Jack Jaw altijd te begroeten? Ik heb geen idee. Hi. Oh, hi. Ja, Joel. <laughs> God, wat flauw. Ja, like de boys ja, back in town wel. Nou, hè. ja. <laughs> <laughs> wow. Maar goed, maakt niet uit um, ja. Wat we, Oh ja, ik, ik ben nu nog even schuldig Hoe dat nummer van de mamas en de papas heten Wat ja. ik plotseling vergeten was ja. Dat heette Dedicated to the one I love oh, okay. Ja, was ik even vergeten Schoot zo over. En het is vandaag uh, ook nog een jubileumdag hè? Van wat? Ja, ja. Nou, wat wat uh, wordt er gejubileerd? Nou, er is weer een liedje wat vandaag precies 50 jaar bestaat Een liedje? Ja, een liedje ah, Er zal toch elke dag wel een liedje zijn Ja, 50 maar, 50 maar vandaag bestaat? ook weer een speciaal van week, liedje. Van de week had ik geen uitzending. Toen was het Hey Jude. Dat vond ik wel jammer eigenlijk. Maar ja, toen hadden we geen uitzending. Ja, ja, ja. En wat maar hebben we vandaag dan? Vandaag hebben we de Stones. Wat is bang voor? Dit nummer, dat werd 50 jaar geleden, werd het uitgebracht. Street Fighting Man. Woe! Afkomstig van het album Beggars Benkei. Street fighting Man, toen de tijd de opvolger uh, van Honky Honkyton Women geloof ik, als ik het goed heb. Of was, was Hong nee, nee, dat is niet waar, dat zeg ik fout. Was de opvolger van uh, Jumping Jack Flash. Mm -hmm. En uh, het was uh, van het album Beggar's Banquet daar is wel wat over te vertellen, dat was om te beginnen. Het laatste album waar Brian Jones aan meewerkte, het album wat daarna kwam, Let the Bleed, deed hij nog wel. Eén een liedje geloof ik. Maar dit was het laatste album waar hij echt volledig aan meewerkte. En uh, over de hoes was ook nog wel wat te vertellen. Als je tegenwoordig het album uh, op Spotify opzoekt. Dan staat er een afbeelding van de originele hoes. En dat was niet mis. Want dat was een foto van een toilet. Gewoon een toiletpot. Met een muur erachter. Met allemaal uh, nou, kladderwerk erop. Gewoon allemaal spreuken. En, en dat uh, loog er niet om. En de stoels zaten toen natuurlijk nog bij DECA. En uh, die vonden dat niks. Dat mocht niet. Dat was uh, in die tijd veel te puri. Dat veel te aanstootgevend. En uh, toen uh, uit protest. Omdat die vroesfoto dus niet mocht. Uh, kwam het album uit met een hele witte hoes. En, <lacht> ja. Ja, dan is het dan weer afgekeken van de Beatles natuurlijk. Ja, Want de, ja, die ja, ja, de, de White Album. album. Die ja. deden dat omdat ze een antwoord wilden. Eigenlijk terug wilden op het pompeuze van Sgt. Pepper, zeg maar. En dus nu gewoon wel iets heel basics wilden. Maar ja. met de Stones was het echt een, een, een protest. Want die, die foto die mocht dus niet. En dus werd het album hoest gewoon wit. Met daarop sierlijke letters. Rolling Stones, Beggars Banké. Ik vind het wel een leuke, een, een, een, een Ludieke, ludieke protestactie. Ja, ik roep ja. ook alle huisvrouwen van Nederland op als je in protest wil, omdat iets je niet lekker zit, trek dan een hele grote witte onderbroek aan. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> waar slaat dat nou weer op? Dat ziet dat toch niemand op? Album. Nee, nou ja, goed, maar dat gaat natuurlijk ook als je interne, interne discussies hebt oh, waar ja. je niet mee eens bent. Ja, ja. Okay. ja. ja daar val je okay. wel op hoor. Dan is er van, is er wat. Ja. <lacht> Nou, oké. Okay. Vandaag uh, is ook jarig een van Nederlands uh, toonaangevende cabaretiers, dames en heren. Uh, hij begon in de jaren zestig natuurlijk door uh, flink tegen het cabaretwereldje aan te schoppen. Met, uh, met zijn groep Nederlands hoofd in bangedagen samen met Bram van Meulen. Uh, dat heeft een aardig tijdje geduurd. En ze gaven aanstootgevend en vooral vernieuwend cabaret. Zo echt? Ja, er werd, uh, poe, hij nam geen blad voor de mond. En dat heeft hij later als soloartiest ook niet gedaan. Uh -huh. uh, hij werd als soloartiest Hij heeft ook wel programma's gemaakt Die behoorlijk op het randje waren Qua grofheid hier en daar En uh, <laughs> uh, We gaan iets van hem beluisteren Ik weet niet wat het is Ik had zelf ook iets uitgezocht Maar ik geef Dolly de voorkeur Ja, weet, had... je, weet je wat ook trouwens leuk is Ik heb van de week een rondleiding gehad In de stad Schouwburg ja. En uh, daar hing een hele grote foto Van uh, Nederlandshoop hoop in Bange dagen. Hè? Dat ja. spreekt de jongen met Bram Vermeulen Ja en die is daar dit jaar opgehangen omdat het 50 jaar geleden is... dat Freek daar zijn première had in de stad Schouwburg. Ja, ja. ja die stad Schouwburg daarom stond wel meer model voor dat soort revolutionaire Leuk, hè? zaken. Ja. ja, zeker weten. Ja. En wat is het een mooie zaal. Oh, het is zo'n mooie zaal. Ja, ik ben prachtig. toch blij dat ze dat... In ieder geval, ze hebben de achterkant van het gebouw... volledig verwoest, vind ik. Het ziet er ja, niet ja, uit. Maar, ja, ja. Maar, die, maar die zaal... Ja, daar mochten ze oh. dus ook niet aankomen. Daar mocht nee. niks aan gebeuren. Weet je nee. dat het, weet je dat het uh, akoestisch gezien... een van de aller, oh, ja. allermooiste zalen van klopt, Nederland is? Klopt, klopt, klopt. En hoe dat ja. komt, weet niemand... Nee, maar het is wel zo. Maar het is wel zo. Als je, het is dus zo'n zaal met van die balustrades, een stuk of drie mm -hmm. geloof ik. Van die, daar kun je twee, bal, twee balkons. Twee balkons, dus daar kun ja. je dus ook gaan zitten. Maar als je op het podium fluistert, dan hoor je ja, het daar wel. Absoluut. Dat hoeft ja. niet doorversterkt te worden. Dat is, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het nee. is heel geweldig. Mm -hmm. Nou, laat eens horen. Wat heb je van Freek uh, de Jonge? Ik heb een stukje conferentie meegenomen, wat valt onder de titel Stelen Mag. Nou. Oh. Daar gaat hij. Ben mijn kinderen begonnen als mijn dochter niet een paar maanden geleden opeens met een, uh, een nieuw vriend thuiskomt. Leuke jongen. Bleef meneer tegen me zeggen. Dus had ze opleiding bij McDonald's genomen. <lacht> ik had alleen zijn achternaam niet zo goed gehoord. En uh, bij het weggaan mompelde ik nog iets van Dijkstra. Ik nog geen erg. Ik nog geen erg. Want ik hou de actualiteit niet zo bij. Ik bedoel, ik ben als de dood dat ik plagiaat pleeg. Ik bedoel, ik ben als de dood niet dat ik iets doe wat anderen al gedaan hebben. Ik ben meer op zoek naar de achtergrond achter de dingen. Daarom ben ik ook op golf gegaan. Ja, dat klinkt het aan, maar golf is een elitaire sport. Die mensen zeggen, ja, daar komt niemand meer bij op onze baan. Als iedereen gaat golven is de baan vol en kan niemand golven. Dus ik ben eigenlijk op golf gegaan om te kijken wat zo'n asielzoeker in Nederland moet doormaken. Na afloop van de theorieles plaat ik met meneer Link en die zegt, oh, een verhaal van die Dijkstra en de plagiaat. Ik zeg, welke Dijkstra? Toen niet de legerpsycholoog? Juist, ja, die, die is inmiddels professor in Leiden. Ik zei: Nou, dat zegt me niks. Als je weet wat er studeert, kan wat er lesgeeft niet veel beter zijn. <lacht> maar ik zeg van de plagiaat, ik geloof er niks van. Ja, zijn laatste boek heeft hij integraal overgeschreven op een mop over twee zelfmoordenaars op de Titanic, nou. <lacht> ik zeg: dacht, Wacht eens even. Dus dat klopt. En als die jongen de zoon van Diekstra is, dan is hij geen kind van Diekstra. Begrijp je? Dan is de bastaard. Ik denk, ik zal het eens even uitzoeken. In het belang van mijn dochter. Dus we zitten aan tafel op zondag. en Ik laat ze wat babbelen. En opeens zegt de jongen. Mijn vader zegt dat als je arm bent, mag je brood stelen. <lacht> ik zeg, je wilt toch niet beweren dat je een kind van de bischof van Breda bent, hè? Ik denk, ik zou jou krijgen, broeder. Ik, ik, ik zeg, weet je wat ik doe? Ik ga een nummer maken, ik ga een filmpje maken. Dan ben ik een oude zwerver. En dan ga ik een bakkerij binnen, probeer ik een brood te stelen. Maar er staat zo'n bakkeres achter de toonbank. En ik kan niet bij dat brood komen. Kijk ik drie weken later naar Verkoot en de Bie, zie ik Kees Verkoot, een oude zwerver. Probeer. Ik denk, dat is de zoon van Dijkstra. Die heeft mij vannacht. Nee maar, nee, maar kijk, het punt is natuurlijk, we zitten allemaal op dat hele kleine plekje op dezelfde nummers. Het is allemaal, het is allemaal... Je kan niks origineels meer... De ene helft regeert in dit land en de andere helft reageert. Ageren doet niemand meer. Nou ja, ik word gebeld, ben u tegen de uitbreiding van Schiphol. Ik zeg zeer. Zou u willen demonstreren tegen? Ik zeg van harte, zeg maar wanneer. Aanstaande woensdag om half elf. Ik zeg, oeh. Dan zou ik net met vakantie gaan. Maak er half negen van, kan ik nog net mijn vliegtuig voor twaalf uur aan. Maar dat is toch het probleem van de, de dag. We hebben allemaal boter op ons hoofd. En wie zonder zonde is, we hebben het eerste pakje. Dus ik zeg tegen, ik zeg tegen die, die, die dochter van mij, dat is iets te vroeg, jongens. Sorry. Um. Minder vuren. Nou ja, we, we krijgen de, het grote Shakespeareanse dilemma. Krijgen we, we hebben we wel of geen vuurwerk? Hè? Je hebt, je hebt, je hebt, we, gaan, we zullen door het raam kijken en dan zullen we naar buiten kijken. Ja, had ik wel gedacht. Dan gaan ze kijken. Je hebt van hier van die hufters. Die kan het allemaal geen fuck schelen wat er in de wereld gebeurt. Die jagen de brand in alles wat een lont heeft. En ik neem aan dat wij, zoals we hier bij, zijn, bij elkaar zitten. Wij zijn toch het weldenkende deel der natie, toch? Wij gaan dat. Wij gaan dat niet doen, nee, wij, wij hebben nog enige, enige voor de slachtoffers van de ramp in Enschede, wij houden als, als u een klootzak bent, zeg het gerust, hoor. <lacht> ik bedoel, nee, dat dacht ik wel, nee, dat eh, wij zijn fantastisch, wij, wij, wij, wij, wij houden de zaak schoon en rein en wij willen, wij willen die avond, die avond, ikzelf heb ik er geen enkele moeite mee, want ik ben met vuurwerk, ik, ik heb er niks mee, wij zijn daar niet te groot gebracht, mijn vader was dominee, die zei tegen mijn broer, maar mij, als jullie vuurwerk willen, lees je de Bijbel maar. <lacht> Dus wij waren wat dat betreft vrij snel van vuurwerk genezen, moet ik eerlijk zeggen. Van de Bijbel trouwens ook. En uh, Wij zijn blijven steken bij Sodom en Gomorra. En dat was wel wat, hoor. Daarbij was henschereven uh, en geleken een pakje lucifers dat in de hand sloeg. Het is jammer dat daar geen beelden van bewaard zijn gebleven. Maar in één keer, het was een uiterste concessie in ons gezin. Ik kwam mijn vader met een pakje sterretjes thuis, nou werkelijk. Mijn broer en ik, onze, onze korte broeken zakten af. Een sterretje, koud vuur. Dat werd aan tafel afgestoken. Ik weet nog goed, dan had hij al die sigaretten. er werd dan bij dat sterretje gehouden. De eerste vonk koud. Koudspuur. De eerste vonk koudvuur, die spatte in de kerstboom. Hoes. Ongelacht. Tweede vonk in de petticoat van mijn zuster. Hoes. Die rende, rende schreeuwend de keuken in. En, en mijn broer en ik. Nog een, nog een sterretje, nog een sterretje. Nou, dat, kon, dat gebeurde niet meer. Ik moest, ik moest voor mijn vuurwerkgerief moest ik naar mijn vriendje. Die had een vader en die had een, uh, die had een uh, feestartikelenwinkel. Meneer Slinger heette die man. En die, ja, ja, hoeft, dat, die dingen, dat zulke namen, je verzint het niet. Ja, ik wel, maar dat is mijn werk. En er kwam dan jaarlijks kwam dan de vertegenwoordiger van de vuurwerkfabriek uit Enschede, meneer Lont, en die, ja. ja ik ken een slager die heet Jacob Kreutzveld. Ja. Ik vind het zo wonderlijk dat je in het nationaal bij die, bij, die, bij die BSE, bij die gekke koeien, ziet. Altijd dezelfde koe. Die zie je altijd weer naar uh... hoe, hoe weten wij nou dat die koe gek is? Hoe weten we dat? Dat bepalen wij mensen. Wij mensen zeggen: die koe is gek. Als koeien de wereld zouden bestieren. Dan. Hè? en ze zouden met een camera een willekeurige discotheek binnenlopen en ze zouden ons daar bezig zien, weet je wel? Dan zouden ze toch ook zeggen dat vlees zou ik niet eten. Of 76. Nou, zal mij benieuwen wanneer er iemand een liedje geschreven over de summer of two thousand, 2018. Hé? Ja. Want, want die van 76, dat was ook zo heet. Oeh. Weet u het nog? Oh, oh. Nou, dus, eh, minstens. Nou, nee, deze heeft hem overtroffen. Maar goed, eh, ik zou zeggen, we gaan even naar het internationaal van eh, 1 uur. En daarna de 5 minuten van de sidekick. Woe woe. Ze dus nog een bakkie halen, want ze is nerveus. Oeh.